Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Opnieuw files door boerenblokkades. Een groep boeren is weer actie aan het voeren tegen het kabinetsbeleid. Onder meer op de A67 tussen Eindhoven en Venlo. Deze boer noemt de blokkade... Bittere noodzaak. Als het beleid wat de minister nu voor ogen heeft gaat, uh, doorgaat... is de hele sector, de hele omgeving, de hele leefbaarheid, alles weg. Hoe lang blijven jullie hier staan? Geen idee. Wanneer oh ben je tevreden? Als het uh, beleid van tafel is. Ook op de A2 bij Best en de A28 richting Assen staat het vast door blokkeerboeren. De hoofdverdachte van een grote afpersingszaak staat vandaag voor de rechter. Hij heeft te maken met een zaak uit 2019 over een fruitbedrijf in Hedel in Gelderland... Toen werd daar 400 kilo kook tussen de bananen gevonden, vertelt verslaggever Denny Simons. Het fruitbedrijf belde netjes de politie, die nam het spul in beslag en vernietigde het. En toen begon de nachtmerrie. Er kwamen afpersings-SMS'jes um, en daarin werd 1,2 miljoen euro geëist. Als een soort boete uh, en een soort van, ja, compensatie voor de handel die was verloren gegaan. Um, later uh, werd dat bedrag verhoogd, Er werd er 2 miljoen euro geëist. Later zelfs 2,5 miljoen euro. Medewerkers van het fruitbedrijf kregen ook te maken met aanslagen zoals vuurwerk, bommen, brandstichtingen en beschietingen. Vandaag staat dus de hoofdverdachte, Ali G, voor de rechter. Het OM denkt dat hij niks te maken heeft met de drugs, maar dat hij het als kans zag om het bedrijf af te persen. En dit... Ja, woord waarheid. Green Day zanger Billy Joe Armstrong wil zijn Amerikaanse paspoort niet meer. En is van plan te verhuizen naar Groot-Brittannië. Dat riep hij allemaal tijdens een concert in Londen. Fuck America, I'm fucking renouncing my citizenship. I'm fucking car. Too much fucking stupid in the world to go back to that miserable fucking excuse for country. Ja, dat besloot hij allemaal nadat de hoogste rechter van Amerika ervoor zorgde dat abortus niet meer landelijk legaal is.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 Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Een vrolijk van een lekkere klassieker aan het begin van uh, Zandvoort op zaterdag. You're the jazz en de plastic population. en die only way is up, zo so is het maar net. Welkom Zandvoort, we zijn er weer, Tolweg uh, 10a, de studio van uh, CFM. We zijn er weer met de nieuwe aflevering van Zandvoort op uh, zaterdag. En uh, ja, er is er weer uh, heel wat uh, gebeurd uh, afgelopen week. Maar eerst, uh, goedemiddag, het jan uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars en goedemiddag kijkers. Welkom op deze, ja, op dit moment zonnig Zandvoort. Ja, 19 graden buiten, jasje aan, jasje uit. Ja. Het is een beetje de in-between, hè? Een parapluutje, zei onze weerman vroeger altijd. Ja, klopt. Klein parapluutje meenemen, voor het geval dat. Ja, een beetje, een beetje lastig. Maar goed, ja. lekker weer op zich. Klopt, en uh, weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. En... Uh, Natuurlijk, het grote muziekfestival op het, uh, op het uh, strand bij Bernie's. Uh, vier dagen lang uh, boem boem boem boem muziek. Luminosity bedoel je? Dat bedoel ik. Kijk, dat woord, dat, dat, ik heb het gelezen, ik denk, hoe spreek je dat in godsnaam uit? Maar ik ben blij dat jij erbij bent. Goed, daar hebben we ook wat reportages over. Maar even, uh, even kijken, wat hebben we deze, dit weekend? Allereerst de open atelier weekend uh, hebben we. We hebben straks uh, herhalen we het interview uh, wat onze collega uh, Jelme Koper vanmorgen had... tijdens Goedemorgen Zandvoort met Hille Jansen... over dat landelijk atelierweekend, de 25 vandaag en morgen... en wat uh, dat ook voor Zandvoort betekent. Uh, er wordt gereest op het circuit.com uh, Zandvoort. Uh, wel een prachtig raceweekend, uh, de ADAC GT Masters... waarvan wij hier dankzij jou de beelden hebben... <lacht> dus ja, we kijken gewoon live. Leuk, we, we kijken gewoon live op één camera. Uh, dus uh, op Atelier. Uh, dat, uh, dat, uh, dat uh, muziekfestival op het strand. Uh, daar komen we straks ook nog op terug. ADAC, GT Masters. En natuurlijk in Assen. Niet ja, vergeten. de TT! Ja, ja. Zandvoort heeft, he, Zandvoort heeft uh, de Formule 1. En, uh, en uh, Assen heeft zijn TT uh, weer terug. Na, na twee jaar helaas niet verreden te zijn. Uh, daar worden vandaag kwalificaties gereden uh, voor de moto GP. En morgen zijn daar de races. Ook daar kijken we met het, het ander, ene oog naar de ADAC. Met het andere oog kijken we naar Assen. Dus dat houden we voor u in de gaten. En Ze staan er lekker op de camping, uh, heb ik begrepen. Ja, dat is wel een feest, joh. Dat is wel geweldig. Dat is bier, hamburgers en bitterballen. Dat hoort erbij gewoon. Dat, dat hoort er gewoon bij. Goed, maar daarnaast hebben we natuurlijk ook de vaste items... zoals zijn de evenementenagenda rond de klok van half vier. Het weerbericht. Blijft het zo, wordt het mooier de komende dagen. U hoort allemaal rond de klok van half drie. Het dier van de week. Nou, ik weet wel zeker dat als u het plaatje zo zien van deze hond... dat hij de volgende week niet meer zit. Dus, maar doe even rustig aan, want morgen hebben we hem ook nog een keer in de herhaling. Wie is dat? Rakker. Rakker. A, rakker. Dus... Uh, Prachtig, prachtig beest. En uh, wellicht dat hij. Uh, vandaar dat hij dit weekend bij ons uh, het dier van de week is. Half vijf is het zover. Het gedicht van de dag doen we ook niet moeilijk over. Het is ook geen moeilijk gedicht. En de titel van dat pakkende gedicht is Dit is het leven. Wat is om kwart voor vijf? Mooi, ja. Vorige, Vorige week had je ook een uh, gedicht trouwens, terwijl je er niet was. Ja, dat, dat, dat... grappig was dat, hè? De techniek staat voor jou ja, tegenwoordig, Een gedicht van een jaar geleden van, van jou ja. genomen en nog een keer uh, uitgezonden. Ging ook goed. Uh, uiteraard hebben we Zandvoortsnieuws nieuws in het kort... In het tweede uur uh, herhalen we het interview... wat uh, Jelme Koper vanmorgen had... bij uh, uh, Goedemorgen Zandvoort met Erik Weijers. En uiteraard daar ook over... De, dit prachtige raceweekend... de ADAC GT Masters. Uh, Pit Report ontbreekt ook niet. We hebben veel Zandvoorts uh, nieuws. En uh, we, uh, we hebben ook uh, reportages... van onze collega's van NHTV... die daarbij horen. Dus we hebben een vol programma... de komende drie uur. Dus ik zou zeggen... Uh, dus zet hem op gewoon ZFM, uw enige echte lokale zender, CFM. Oké, okay, dankjewel Albert-Jan, we gaan er weer een feestje van maken. Drie uur lang hier op de Zandvoortse Radio, een hele goede middag. En geniet lekker hè, het zonnetje schijnt weer in Zandvoort... en er hoort ook uh, zonnige muziek bij, Rolf Sanchez is hier. Dime que si, ya no lo De singel van uh, Rolf Sanchez, hoorde, hoorde je. En dat er Lekkere zonnige klanken. 19 graden buiten. En uh, we hebben de zin in drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Zal meteen het nieuws in het kort uit Zandvoort. De eerste van deze van Simply Red. En hits uh, hebben ze gescoord. Deze Simply Red, uh, Jordan, uh, lekkere grauwe ouwe Zo uh, bij uh, CFM. Je eigen lokale radio- en tv-station, 24 uur per dag. Dat was uh, Do the Right Thing. Nou, dat gaan wij ook doen. Want we hebben het zo voor uh, nieuws uh, voor je. En Robert-Jan, uh, er is weer uh, heel veel gebeurd. Als ja. je een beetje op Facebook kijkt, nou, daar staat er helemaal vol met uh, allerlei uh, verhalen. Klopt, maar de officiële uh, informatiebronnen uh, vermelden dat dan weer niet. Nee, en dan hebben we het over de brandstichting uh, bij uh, ja. Vissen uh, van Floor. Ja. Waar ze uh, donderdag uh, rond 4 uh, uur een uh, viscar hebben geprobeerd uh, in de fik te steken. Ja. De belden zijn trouwens uh, terug te vinden van uh, de bewakingscamera's op uh, Facebook. Goed, uh, dat gezegd hebben we Zandvoort uh, heeft een nieuw bestuur. Afgelopen dinsdagavond zijn Martijn Hendricks van Jong Zandvoort... Gert-Jan Bluis van het CDA... Peter Kramer van de oudere partij Zandvoort... en Lars Carré van de VVD beëdigd als wethouder. Eerder op de dag namen Ellen Verheij en Remon van Haften afscheid. De nieuwe wethouders zijn tijdens een extra raadsvergadering beëdigd. Samen gaan ze nu het nieuwe coalitieprogramma voor Zandvoort uitvoeren. Tijdens de extra raadsvergadering werden ook enkele nieuwe raadsleden geïnstalleerd. Dat zijn Bruno Builberg-Wilson van de oude partij Zandvoort en Kenny Bol van het CDA. Harry Lemmens van het VVD werd geïnstalleerd als buitengewoon raadslid. En eerder op de dag zoals gezegd, namen de beide oud-wethouders Ellen Verhey en Raymond van Haften afscheid met een receptie in Bernie's Lounge. En ze verlaten allebei de Zandvoortse politiek. Ellen Verheij was wethouder sinds juni 2018 en zette zich onder meer in op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie en toerisme. Raymond van Haafden was wethouder van Zandvoort sinds juni 2020 en had onder meer duurzaamheid, zorg en welzijn en de Formule 1 in zijn portefeuille. En het, zoals gezegd, het college is, heeft dus ook de portefeuilleverdeling vastgesteld. En uh, iedereen uh, weet nu wat hij te doen staat. Trouwens, wat mij opvalt is dat wethouder Peter Kramer is part-time. Ja, klopt. Want uh, ze hebben nu vier wethouders. Yep. Maar uh, eigenlijk is, is er geen ruimte voor financieel... Uh, mag niet, uh, zeg maar, uh, vanuit, uh, vanuit het Rijk. Ja. Dus ze hebben één part-time uh, wethouder. En dat is inderdaad uh, Peter Kramer. Oké. Okay, en wat me ook opvalt is dat... Uh, uh, burgemeester Daag Bonnenburg er ook een functie bij gekregen heeft... Uh, externe betrekkingen en repre representatie had hij natuurlijk al. Diversiteit en inclusie. En de opvang asielzoekers en vluchtelingen uit Oekraïne. Om maar een aantal te noemen. Die uh, onder verantwoordelijkheid vallen van de burgemeester. Maar part-time vind ik wel leuk. Part-time valt het Dutch Grand Prix Formule 1 ook weer onder de portefeuille van Peter Kramer. Dus die heeft een mooie portefeuille. Jazeker. Gaan we terug naar vorige week. In de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 juni heeft in de Haarlemmerstraat een woningoverval plaatsgevonden. De 36-jarige bewoner werd door een man mishandeld en bedreigd met een steekvoorwerp nadat deze zijn woning was binnengedrongen. Het slachtoffer raakte hierbij zwaar gewond. En de recherche is daar natuurlijk een onderzoek gestart en zoekt getuigen. Rond middernacht tussen vrijdagavond 11 uur en zaterdagnacht 12 uur werden, werd er aangebeld bij de woning aan de Haarlemmerstraat. Toen de bewoner de deur opendeed stonden er drie mannen, vrijwel direct, werd de slachtoffer door een van de drie mannen geslagen en terug de woning ingedwongen. Het slachtoffer moest onder dwang zijn persoonlijke bezittingen afstaan. De twee andere mannen stonden erbij en keken ernaar. Vervolgens zijn zij in onbekende richting vertrokken. De recherche doet onderzoek naar deze woningoverval en is op zoek naar getuigen. Heeft u in de nacht van vrijdag 17 op zaterdag 18 juni tussen de 11 uur s'avonds en 12 uur s'nachts iets gezien of gehoord in de omgeving van de Haarlemmerstraat? Weet u wie hierbij betrokken zijn of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld u dan bij de bel op sporingslijn via 086070. U kunt ook anoniem uw informatie delen met meldmisdaadanoniem 0800 7000. De stalen kabels onder de balustrade van een balkon op de vernieuwde boulevard Paulusloot in Zandvoort zijn kapot. Ze, hangen in ze hingen in grote lusten op de grond. De leverancier is aan het kijken of dit anders kan om te dit te voorkomen, zo laat een woordvoerder van de gemeente Zandvoort weten. Het is niet duidelijk of de kabels per ongeluk kapot zijn gegaan, bijvoorbeeld door fietsen die er afgelopen weekend met het mooie weer tegenaan hebben gestaan, of dat iemand ze met opzet kapot heeft gemaakt. Feit is wel dat de balkons met balustrade en bankjes pas tien dagen geleden zijn neergezet op de Zuidboulevard van Zandvoort. En dus net nieuw waren. Nog geen dag zijn ze heel geweest, uh, Albertje? Ja, nou. dat, Ik ja, nou. ben benieuwd wat de oorzaak ervan is geweest. En tot ergernis van veel strandhuiseigenaren in Zandvoort en Bloemendaal klinkt er uh, sinds uh, afgelopen donderdag 12 uur. Vier dagen lang de trendsmuziek van Festival. Dan mag jij de naam nog een keer noemen. Luminosity. Ja, dat bedoel ik. Veel bezoekers hebben maling aan de strandhuiseigenaren die niet op het festival zitten te wachten. Dan moet je maar niet, dit weekend niet naar Zandvoort komen. Was een reactie van een van de dames die op het punt stond het terrein op te lopen. In het tweede gedeelte van dit eerste uur hebben wij daar een reportage van, van namens van onze collega's NHTV. Dankjewel albert en het uh, nieuws is uiteraard ook na te lezen op onze CFM-app. En mocht je die nog niet hebben, dan kan je hem gratis downloaden in onder meer de Play Store Het uh, nieuws uh, en uiteraard uh, straks ook nog uh, andere berichten uh, in Zandvoort op zaterdag. Hoor je op je eigen lokale radio CFM. Goedemiddag. Give me body. Body jaren tachtig met deze Single van Queen. Je hoorde de Body Language. Zo dadelijk het weerbericht voor de komende dagen kijken of we een klein vluutje nodig hebben. Of dat het gewoon weer stralend mooi weer gaat worden. Je hoort het van Albert-Jan naar de volgende plaat van onze zuidenbuur die is Milo. You and I took off to the moon but didn't know what to do once we got there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 Dat was onze zuidenbuur Milo met de Howl of Inmiddels is race 1 van de ADAC GT Masters op het circuit ten einde en hebben we ook al de podiumceremonie op het circuit gehad. Daarover straks nog wel even wat meer informatie ook van Erik Weijer half drie geweest en uh, albert -Jan is weer uh, terug. Welkom back, uh, Albert-Jan. Jep. Jep, en uh, heb je goed, uh, goed uh, weer voor ons meegenomen uit Borger? N nou, dat ga ik nu even... Uh, dat, dat is voor jou een vraag en voor mij een weet. En voor de luisteraars binnenkort ook een weet. Vandaag schijnt eerst af en toe de zon, maar geleidelijk raakt het bewolkt. Vanmiddag stijgt de, stijgt de kans op enkele regen- en onweersbuien. De wind waait zwak tot matig uit uiteenlopende richtingen. En het wordt 22 à 23 graden. Vanavond trekken enkele buien over de Randstad en dat is ook de komende nacht het geval. Soms kan het stevig regenen en ook onweer blijft mogelijk. De temperatuur daalt naar een graad of 15. Morgen overheerst de bewolking, maar het blijft wel droog. De wind waait matig uit het zuiden tot het zuidwesten en het wordt 21 à 22 graden. Kijken we naar de maandag. Maandag zijn er perioden met zon. Lokaal is een bui mogelijk, maar over het algemeen is het droog. De wind waait uit het noorden tot noordwesten en het wordt 21 graden. Dinsdag wordt een zonovergoten dag. Het blijft droog en het wordt bij een matige westenwind 22 à 23 graden. Eh, woensdag waait de wind uit het oosten en wordt het duidelijk warmer. De zon schijnt flink en het wordt 26 à 27 graden. Donderdag is er een mix van zon en wolken. Het blijft droog en er waait een matige zuidoostenwind. De temperatuur loopt dan op naar een graad of 27 à 28. Aldus Rico Schreuder. Dat klinkt helemaal niet uh, verkeerd voor uh, de komende dagen lekker weer uh, op uh, komst. En daar uh, kunnen we met z'n allen van uh, gaan genieten. Zo gaan we echt uh, richting uh, de zomervakantie. Hè. Begin uh, van juli dan, uh, hebben de scholen uh, vrij. En uh, dan gaan de vakanties echt beginnen. Met ook weer een topdruk op uh, Schiphol. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. Right side one, guns, guns on our side. Our it had to, done, it had to be done. To be done. It's, It's a pity, it, a pity, man died. We right cannot, we bond. cannot allow right one, That's right side we side mind. We that treason and street We must, I must done. show them now. It's It's we don't need to lie. It it happened, happened at all. We haven't, we haven't adulted. That we are in the right If you don't look out, you'll suffer on their right. The heroes, the heroes return, and the royalty are death, while the angels learn that and the pain is, is the right, and the fear is the right, and the plea is The Times informs when the crisis the media informs when the The time yeah. soon comes when and and the is oh. uh -huh. oh. oh. oh. the media of Jetland. the city the a the city That's a in the city the in the city the city of Jetland. the city the The city India, the pain the pain in general, the brain of the city India, the pain of in general, the brain of the city in general, the pain that the city right. India, Fear in general The Rice right. of right. right. right. right Side Boys. It had to, to it done, had, to had to be done. It's, it's a pretty, a pretty man's life. Righteous right crusade, just round the bend. And when, and when we invade, the world it will done. end. Right and then the pain, right it quickly will end. And then done. the pain, it quickly will. Let me show it, you are exactly what I want, kinda cool and kinda not, wanna give myself to you. En houd deze zonnige plaat in de gaten, want het kan zeker een hit gaan worden. Nog niet in de hitlijsten, maar dat uh, komt er vast er zeker aan... Uh, voor uh, Nicky Jury en uh, zijn single The Sunroof. Vanmorgen hadden we Goedemorgen Zandvoort en daar was het gast uh, Hilliolse. Waar ging dat over, uh, Albert-Jan? Nou, er is tijdens de voorjaarseditie van het Landelijke Atelier Weekend... en dat is dit weekend, stellen kunstenaars hun atelier open in heel Nederland... Dat is dé kans voor geïnteresseerden om de kunstenaars aan het werk te zien. Voor de kunstenaars een kans om hun nieuwe werk te laten zien. En ook in Zandvoort kunt u een kijkje nemen... en wel bij de kunstenaars in de oude brandweerkazerne aan de Duinstraat. U bent dit weekend vandaag en morgen van harte welkom... vanaf half elf morgens tot vijf uur middags... zoals gezegd in de oude brandweerkazerne aan de Duinstraat 5. De entree is gratis en de kunstenaars welkomen u met veel plezier. Zoals gezegd, Hille uh, Jansen was vanmorgen te gast, een van de drijvende krachten achter dit uh, open atelier weekend in Zandvoort. Te gast bij Goedemorgen Zandvoort. En sprak uitvoerig met Jelme Koper over dit open atelier weekend in Zandvoort. Uh, zeker 120 ateliers door heel het land uh, doen mee, uh, ook in uh, Zandvoort. Uh, dus zou je eerst in het kort voor de luisteraars kunnen vertellen uh, wat dat nou eigenlijk is, uh, zo'n zo landelijke, uh, landelijke twee dagen? Uh, dat doen ze dus twee keer per jaar: uh, één keer in het voorjaar, één keer in het najaar. En dat is eigenlijk de gelegenheid dat mensen zo in ateliers komen kijken en dat. De kunstenaars hun werk kunnen tonen. Dus dat is... Ja, je, je zet niet iedere dag je atelier open... want je bent gewoon lekker... geconcentreerd uh, ja, bezig. Ja. Ja. Dus nu is het gewoon... iedereen is welkom. En uh, Ik heb ook zoiets. Als ik aan het werk ben... dan wil ik helemaal niet gestoord worden. Dan wil ik niet praten. Mm -hmm. Want dan ben je gewoon heel erg bezig... met het creëren van je kunst. En wat goed, is goed, nu, uh, nu is dat... Uh, voor iedereen uh, in de brandweerkazerne... Zet de deuren open en uh, laat iedereen zien waar je mee bezig bent. Ja, zeker. En, en naast dat het natuurlijk bijzonder is voor de bezoekers... wat maakt uh, de, dit weekend bijzonder voor de kunstenaars? Um, nou ja, weet je, je bent altijd met, met iets bezig. En je weet niet hoe anderen het vinden. En mm -hmm. dan kun je die reacties peilen. Ik weet bijvoorbeeld uh, in de brandweerkazerne Walter Sands... die maakt vreselijk mooie foto's. En die is heel bescheiden. Ik denk, deze man, die moet gewoon ook zijn werk kunnen laten zien. Ga maar kijken wat Walter maakt. En de uitleg. En hoe die analoog werkt. En met Polaroid. En dat die net in een prachtig boek staat. En over fotografie. Maar ook Jo Bergmans met haar illustraties. Bill Ippenburg Met ja. haar ja, hele mooie kunstwerken. Dan hebben we nog Henkist mm -hmm. Ja, als je daar binnenkomt, denk je van, daar wil ik gewoon wonen. Een heel gezellig atelier. Ja. Met hele leuke schilderijen. Altijd uh, gezellige muziek op. En dan hebben we Melanie Kramer. Die maakt hele mooie, intuïtieve schilderijen. Ja, en dan denk ik, ik sta er ook bij. Ik ben weer begonnen met schilderen. Oh, hartstikke goed. Uh, dat is uh, echt heerlijk om weer uh, zo bezig te zijn. Ja, en, en wat maakt uh, de, de, de, deze dagen nou echt anders dan, uh, dan een expositie van je kunst? Uh... Ja, een expositie dat, dat doe je in een museum of in ja. een galerie. En hier ben je gewoon ja, uh, tussen je, je spullen. Er staan kwasten en daar staat hm. dat ruikt met terpentine. En hier ben je gewoon met het maakproces bezig. Ja, en uh, we hebben natuurlijk... Um, ook voor de kunst- en cultuursector twee lastige jaren achter de rug. Uh, waarom is het juist nu belangrijk dat uh, mensen ook weer die ateliers uh, gaan ontdekken? De bezoekers dan? Ja we, ja, we hebben toen in de brandweerkazerne, en dat was ja. echt in die in die coronatijd, uh, weer een try-out gedaan met de cultuurmaand. Mm -hmm. Ja, dat werd weer afgeblazen. Monddoekjes voor, uh, desinfecteren. En dan gaat er zoveel niet door en dan gaat er ook heel veel van je, van je wilskracht, je, je inzet gaat, gaat weg. Dus het is zo fijn dat we het gewoon weer kunnen oppakken en het kunnen laten zien. En of dat nou muziek is of fotografie of schilderen, het is zo fijn om weer bezig te zijn en om het ja. aan mensen te laten zien. Ja, want uh, inderdaad in die oude brandweerkazijn... ...daar vindt het vandaag uh, en morgen plaats. Ja. Kun, je, kun je bezoeken wat voor soorten kunst zijn er allemaal te zien? Nou ja, wat ik net zei, ja. hè, fotografie, uh, illustraties, uh, heel divers schilderwerk. Uh, ook een beetje decoratiewerk. Dus ik zou zeggen, kom gewoon kijken. En uh, dit is heel laagdrempelig. Nou, de, je moet wel de brandweertrap op. Het is ja. gewoon een soort uh, broedplaats daar. En uh, hou je goed vast als je naar boven en naar beneden gaat. Ja, dat is in ieder geval uh, een goede tip. Nu is het natuurlijk ook uh, landelijk, uh, een, eigenlijk een landelijke dag. Uh, heb heb ja. je daar nog uh, dat, dat mensen misschien een uitstapje willen maken buiten Zandvoort nog een uh, ja, goede aanrader? Ja, ja, ja, als je die, uh, die website uh, bekijkt, <laughs> dan is het maar net waar je bent in Nederland. En dat maakt het zo rijk. Uh, of ja. je nou in Limburg bent of in Groningen of in Zandvoort. Toets even in welke atelier zijn meedoen, en je, ja. je stapt zo bij die mensen binnen, waar je anders niet eens naar binnen zou durven gaan. Ja. Dat, dat vind ik wel heel erg mooi. Ja, ik zie hier inderdaad het kaartje vormen, inderdaad door heel het land, ook ja. in de regio Amsterdam natuurlijk veel, maar ook gewoon in de provincie zijn er genoeg kunstenaars die hun werk ja. Ja. willen openen. Nou, en in oktober gaan we natuurlijk ook nog meedoen met de kunstdriedaagse. Maar dat is wat uitgebreider. Dan doen ja. musea mee, ateliers mee, bedrijven doen mee. Maar dit is gewoon ons voorjaars... Uh... Zeg maar. Ja, hartstikke goed. Want inderdaad over die, uh, over die musea gesproken. Wat is de rol van het Stanford Museum dit weekend? Dit weekend niks. We zijn gewoon uh, open op de reguliere tijden van 11 tot 5. En het is het laatste weekend van de beelden tentoonstelling. Oh ja. Dus zondag laatste dag en dan een week dicht... om weer op te bouwen voor Pride at the Beach. Ja. Dus 1 juli is iedereen welkom op de opening... Om drie uur op het Badhuisplein, de buitententoonstelling ja. En om vier uur Bright at the Beach in het museum. Oh, hartstikke goed. Weer een kleurrijke toevoeging deze zomer. Uh, uh, even kijken tot slot dan nog over de landelijke atelierweekend. Is dat gewoon ja. vrij toegankelijk voor iedereen? Ja, ja okay. gratis, openbaar. En van half elf tot vijf. Van half elf tot vijf? Nou, ik denk ja. dat... Uh, het is gelukkig in de brandweerkazerne en niet ja. ergens buiten, want dat hebben we ook wel geluk met het weer. <laughs> Zeker, en het moet ook weer niet te warm zijn. Dus, uh, maar weet je, als je even niks te doen hebt, wij binnen en uh, wees welkom. Hartstikke goed, ik uh, hoop dat Zandvoort dat uh, massaal gaat doen. En ja. dan uh, dus komend weekend ook de opening in het Zandvoort Museum van een nieuwe ja. expositie. Uh, hartstikke goed. Uh, even, even kijken, ja, dan hebben wij denk ik wat mij betreft alles uh, gehad. Uh, Wil je zelf nog wat kwijt? Nee hoor, ik zou zeggen van uh, uh, kom met z'n allen kijken naar de, in de oude brandweerkazerne. zijn een prachtig gebouw die nu een nieuwe functie heeft gekregen dankzij de gemeente. Oké, okay, hartstikke goed. Hilly Jansen, ja. uh, bij de organisatie van het Landelijk Atelier Weekend. Uh, bedankt voor de toelichting. Ja, graag gedaan. En dat was uh, collega Jan Koper uh, in gesprek met uh, Hilly Jansen. Ook bekend uiteraard van het uh, Zandvoorts Museum. Ja, het open uh, atelierweekend dit hele weekend. Uh, ben je van harte welkom bij de oude brandweerkazerne aan de Duinstraat uh, hier in uh, Zandvoorts. En de, de, uh, zeg maar, de, de mensen van het, uh, de ateliers die verwelkomen je graag uh, tussen half elf en vijf uur. Wil je meer weten over, uh, over, uh, over alles waar je heen kan gaan? Landelijkatelierweekends.nl Dat is de website die uh, Helians ook bedoelde voor uh, meer informatie. Landelijkatelierweekends.nl, daar vind je meer informatie. En ik heb de hoes van deze gouden oude single inmiddels voor me. En daar staat op Albert Jansson, zee, zand en Sex. Dat was ja, echt die tijd ook. Lekker naar het strand, lekker surfen en lekker gek doen. Toen kon dat nog allemaal. En als je nou naar het strand toe gaat, heb je ook wat. Want dan heb je een geweldig grote festival bij Bernice. De oude Ries, zeg maar. Uh, ja, Luminosity, uh, zo heet dat uh, festival... is een uh, internationaal festival... Uh, wat uh, ja, al vele jaren georganiseerd wordt... maar steeds weer op een ander plekje... Ja, want mensen zijn er niet zo blij mee, geloof ik. Uh, nee, want tot de ergernis van veel strandhuiseigenaren... Uh, in Zandvoort en Bloemendaal... klinkt er sinds donderdagmiddag 12 uur... vier dagen lang de muziek van festival Luminosity... Veel bezoekers hebben maling aan de strandhuiseigenaren die niet op het festival zitten te wachten. Dan moet je niet dit weekend naar Zandvoort komen, was hun commentaar. Een van de dames die op het punt stond om het terrein op te lopen. Dat een deel van de strandhuiseigenaren not amused is... met het Vierdaagse Trends Festival... is niet iets waar de gemiddelde bezoeker van wakker ligt. En dat bewoners klagen over trillende huizen en rammelende glazen op de plank... moet men dan maar even voor lief nemen. Zo is de stemming onder de gasten. Onze collega's van NHTV maakten daar afgelopen ik, week. Ik denk dat er nog wat open staat uh, bij je trouwens. Als ik uh, de schuiven opengooi, hoor ik... Uh, denk ik uh, race of uh, iets anders? Uh, even kijken. Ja, dat zal hem geweest zijn. Oh, de TT staat erop. Ja, de TT. Ja. ja, Die moet openstaan eigenlijk. Ja, maar, uh, nee, die gaat nu dicht. Zet hem maar even dicht. en uh, kunnen we luisteren inderdaad, uh, naar uh, de reportage van onze collega's van NH Nieuws. Even drinken, festivalklintjes aan, glitters op, Hey, bam, en dan, uh, nou, dan gaan we vanavond. Vier dagen lang klinkt er op het strand tussen Zandvoort en Bloemendaal de trance-muziek van Festival Luminosity. Festivalgangers hebben er zin in. Ik heb er zeker zin in. Ja, ik ga ja. Yeah, going to party. We zijn uit noord so dus we zijn hier voor het Luminosity-festival. Okay. Rond 12 uur vanmiddag, als het volume van de muziek nog redelijk zacht staat... druppelen de eerste bezoekers binnen. Maar een deel van de strandhuiseigenaren ziet ze liever gaan dan komen. Als je dit een vier dagen op je oren krijgt, dan word je niet vrolijk van. U zit er pal naast. Ja, ja, ja het is een drama, zeg ik eerlijk. Ja, maar als het echt begint, dan moet ik vluchten. En, uh, dan moet ik weg, want het hele huisje gaat heen en weer straks. Een flink deel van de strandhuiseigenaren kiest dan ook, ondanks het prachtige weer, het Hazenpad. Ik ga hem smeren, ja. <laughs> Kijk, ik hou van muziek, maar dit gaat wel heel, heel hard. Dit is geen muziek, dit is dreunen voor ons straks. Hele, zeg het hele ding gaat in de weer straks. Nou ja, dat klopt. Je hebt natuurlijk flinke, flinke bassen. Ja, prima. Dat moet ook. De slappe kinderen, meisjes zijn voor de rust hier eigenlijk hier ook. Niet, hè? En, en, en niet voor de muziek. <laughs> Het is belachelijk gewoon, zeg ik eerlijk, hey, schandalig. Waar de ene strandhuis-eigenaar dus wegvlucht, blijft de ander juist om een oogje in het zeil te houden. Ben je bent toch bang dat mensen hier ook gaan plassen in die gangetjes of zo, weet je. dus ik denk, nou, even een beetje bij de, de gaat houden. Deze ruimte, er moet vier, vijf man op. Nou, dat komt allemaal uh, hier doorheen zetten weer of zo. Gelukkig staan er genoeg van die toiletten. Want anders hadden we altijd dat ze tussen die tent in kwamen, piezen en poepen. De festivalgangers kunnen zich niet zo druk maken om het leed van de huisjes-eigenaren. Ja, dan moet je niet in het Luminosity weekend naar Zandvoort komen. Het is gewoon heel simpel. Je hebt het hele jaar heb je, natuurlijk je strandtent en als er één weekend is er een feestje... Nou, dan moet je gewoon even overheen zetten, denk ik, als bewoner. En dan heb je ook nog eigenaren die er gewoon het beste van maken. Ik heb gehoorapparaten en die kan ik uitdoen. Dus dat scheelt wel weer een stuk. Misschien even een dansjewagen. Ja. Zeker, ja. ga ik wel doen hoor. Ja. Kijk, ja, zo, zo klinkt het. Uh, nou ja, in ieder geval uh, als je er echt uh, heel dicht uh, op staat. Want uh, op zich moeten ze zich uh, wel aan, uh, aan de regels houden. Volgens mij gebeurt het ook wel hoor. Uh, qua geluid, uh, zeg maar, uh, Albert-Jan. Want uh, ja, ik zag ook, uh, ik ben daar zelf uh, ik daar, uh, geweest. Van de week waren ze nog aan het uh, opbouwen. Toen heb ik ook twee van die, uh, die uh, strandhuisjes-eigenaren gesproken. En die zaten precies op de plekken waar een podium stond. En daarnaast stond hun strandhuisje. Zat een paar meter tussen, denk ik, ongeveer. En die waren er dus ook flink ziek van... omdat er heel weinig overleg is geweest... tussen de ja. strandvereniging Strandgenoegen, zo heet die dan. Hè? KVS, waar ik inderdaad te gast was... om een, even daar polshoog te nemen van het festival... En uh, ja, die hebben toch ook uh, heel veel overlast gehad van een uh, noodpad wat daar uh, achterlangs loopt. En dat werd uh, gebruikt uh, niet voor uh, de noodhulpdienst zoals de brandweer en de politie. Maar ook voor uh, diverse festivalgangers die even een kijkje kwamen nemen. En uh, mensen die daar uh, de tenten aan het op waren, opzetten uh, waren. En dat was een hele grote groep en uh, heel veel bedrijvigheid. Ander verhaal wat ik ook gehoord heb, en dat had ik zelf ook, want ik ben daar dus een uh, uur uh, geweest... En ik kom thuis. Ik denk, waarom stink ik nou zo naar benzine? Ja. Dat was echt zo. En uh, daar had ik ook een, uh, nog ergens... Uh, in uh, volgens mij ook bij uh, NHN... Uh, uh, gelezen dat uh, inderdaad... Uh, de dieselstank uh, uh, van, uh, van uh, de tractoren en uh, dergelijke... dat dat uh, hier tegemoet kwam. Maar dat, dat merkte ik inderdaad ook. Dat uh, dat uh, zo was. Nou, de eigenaren die ik gesproken heb... die zeiden van... Uh, ja, we gaan uh, inderdaad uh, wel vluchten, maar er bleef er eentje achter om een oogje in het zeil te houden, want dat uh, moet dan. En uh, ja, je betaalt toch uh, voor zo'n huisje, hebben ze ook verteld, uh, 2000 euro per jaar. Ja. Voor de standplaats. Voor de, ja, voor de standplaats en, uh, ja. en dat je het huisje kan gebruiken. En uh, ja, dan, uh, als je dan een uh, mooi weekend uh, zoals uh, dit weekend uh, daar uh, weggebeukt wordt. Dan is, dat, ja, dan is dat nogal te overzien. Hè? Net als wat ze, wat ze zeiden: van, uh, dan moet je niet in het uh, Luminosity uh, weekend uh, naar Zandvoort uh, toe komen. Maar uh, die mensen van het uh, strandhuisje vertelden aan mij dat dat uh, bijna elke week daar raak is uh, bij uh, Bernie's. Daar hoor je niet zoveel over. Maar nee. daar schijnen heel vaak uh, feestjes uh, gehouden te worden. Dus dan was dit de druppel die de emmer deed overlopen. Dat, uh, dat is eigenlijk het verhaal erachter. Nou, heel begrijpelijk. Ik, ik denk dat er een, een, een nieuwe functie is voor een van de nieuwe wethouders. en Dat is geluidsoverlast. Geluidsoverlast? Die staat er namelijk niet tussen. Nee, nee, nee. Maar hij valt onder de burgemeester, hoor. Maar ik denk uh, met name ook uh, van, uh, van de bezoekers, hè, de overlast. Uh, dat, uh, dat een nou, uh, hele belangrijke rol is. Ik weet niet of jij van dat de week, weet je ook in het dorp. Ik weet niet of je van de week weer die bom hebt uh, horen ontploffen in het dorp. Nee, s'nachts dus, nee, nee, dus, nee, nee, van kwart over drie. Nee, het was heel onrustig die ene nacht. Nou, maar dat is niet, ook niet de eerste keer. Dat is de zoveelste keer dat er een, een vuurwerkbom afgaat midden in de nacht. Klopt. Dus geluidso geluidsoverlast toevoegen aan een functie van een van de wethouders. Ja, maar ik moet zeggen, dat, uh, <laughs> dat heb ik tegen meerdere personen verteld. Ik hoor de, de raceauto's op het circuit hoor ik veel harder dan dat uh, geluid van uh, Luminosity. Uh, thuis. Ja, dat is gek. Weet je waar die wind vandaan kwam? Ja, maar daar zit ook Luminosity. Ja, uit het zuiden. Dus. Maar goed. Oké, okay. nou, tot zover. Wordt hè? vervolgd. Wordt vervolgd, maar uh, heel uh, begrijpelijk dat die mensen daar uh, absoluut niet blij mee zijn dat dat uh, festival uh, plaatsvindt. En met name ook dat er heel uh, weinig overleg is uh, geweest. Dus uh, zomaar dat festival neerzetten, uh, ja, dan... Uh, ben je zeker niet blijder bij de kampeerverenigingen KVA en KVS. Want die zitten er precies met z'n tweeën tussenin. Wij gaan we weer lekker de muziek draaien. Earth Winter Fire is hier.